Vrijdag 24 uur in de mix. Ja. Dit is de Slam Mix Marathon, Slam Mix Marathon, Jarno van der Wielen. 8 minuten over 10 een hele goede morgen. Goedemorgen zeg ik ook tegen Ricardo. Jarno, goedemorgen. Nou kom maar op met Zurp. Begin je nou ook met Moaki? wel maar Favo. Kom nog voorbij in deze set, maar we beginnen lekker met zijn nieuwste: dit is Space in de Mix Marathon. Space. <middelijks> Okay. need is better so guess i'll never let it go wish i never got involved mm -hmm. baby you just don't get it no there ain't no such medicine that could cure this type of cold right Come back to down Come back slow down Come down Come in to down Come down Come down Come down Come down Come down Come down Come down Lekker ontwaken met de zomerse klanken, ook al is het hier winter en grauw buiten. Van Zurp. dit uur in de Slam Mix Marathon. Met straks op het programma nog om 12 uur Mix Marathon Request. Het leukste uurtje van de week, want daarin bepaal jij de playlist. Alleen jouw verzoekjes gaan we draaien, dus kom maar door. Ik gooi de hengel alvast uit, want ja, we moeten natuurlijk wel verzoekjes hebben. Daar gaan we. Wat wil je horen? Hoe mogen wij de USB-stick van de DJ vullen op dat moment? Laat het weten. Wat wil je horen tijdens de lunchpauze via de app Vastslam. En verder lekker ontwaken met de klanken van Zurb. En zo meteen nog een track van Eken komt eraan. Koeja. Jacket en Newerson, Soft en net hoorde je Alex One en Wright in deze heerlijke mellow mix. Koffietje erbij, en lekker opstarten. Please. Zo'n lekkere wegzwever. Zo'n vloerenvuller. En de vraag komt al heel vaak binnen via de app van Slam. En blijf hem vooral stellen. Wat hoorde ik nou net? Een track van Tiger Blind en Cosmic Urges in de set van Zurb tot 11 uur in de Slam Max Marathon. Hartelijk goedemorgen. Met straks nog rehab in de mix onder andere. En zometeen vanaf 11 uur Alex Godino. Het is vrijdagochtend. Ben je een beetje aan het bijkomen van de kerstborrel? Ben je al aan het voorbereiden op de vrijniveau? Laat het weten via de app Slam. Zurp! Lekker knallen tot 11 uur. Dit is een track van Max Tyler. leuk quizje. Als je nog een beetje scherp wil zijn op deze vrijdagochtend. Hoe vaak wordt er in de track Around the World van Daft Punk, Around the World eigenlijk gezegd? Tel maar mee, dit is de Westend Edit in de mix. I can know de set van ZURP tot 11 uur in de Slam Mix Marathon. Net de trek, Daft Punk en Around the World. Hoe vaak wordt er eigenlijk Around the World gezegd? En het verbaast me nog hoeveel mensen lekker scherp zijn op deze vrijdagochtend, kwart voor 11. Smaar. Ja, er zijn eigenlijk twee mensen met het goede antwoord. Ik heb ook een audi-appje binnengekregen van Niels. Yo, Jarno. Ik had het even gekeken en maar liefst 82 keer Around the World. Ja, succes weer. Ja. Dat is hartstikke goed. Lekker bezig, lekker scherp op vrijdag. Tijdens de set van Zurp in de Mix Marathon. De origineel van Daft Punk kent 144 keer. En deze versie dus 82. Lekker bezig. Zometeen meteen nog een trek van Tobians. En ook Harry Diamond en Drake Haldan komt eraan. Na een trek van Zurp zelf samen met Above and Beyond. Dit is I'll Be Yours versus Don't Go in de mix. Good morning. Lekker dat je erbij bent. De Slam Mix Marathon. De hele line-up van vandaag vind je op slam.nl, baby. Uur gehoord van ZURP in de Slam Mix Marathon. En straks nog Mix Marathon Request. Vraag je favoriete trek aan via de app van Slam. En zometeen een uur lang vanaf 11 uur. Alex Godino komt eraan in de mix. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Eén keuze. Alles of niets. Vraag met je drie beste vrienden de gok van je leven. Vanaf maandag 5 januari op Slam.